van zes uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De rechter heeft besloten dat het kabinet... komende maandag hun excuses mag aanbieden... voor het slavernijverleden. Een aantal Surinaamse organisaties vindt dat de excuses... te vroeg komen, zonder overleg... en ook nog eens overhaast. En ze stapten daarom naar de rechter. Maar die wijst nu hun bezwaren af. Het kabinet besluit morgen definitief... of ze komende maandag sorry gaan zeggen. En als ze dat doen, zijn de organisaties niet blij. Dat betekent dat als uh, premier Rutte of wie dan ook, dit verhaaltje gaat vertellen op 19 uh, december midden in de winter. Terwijl uh, Wij zeggen doe het op 1 juli, want dat is de heilige dag, dat is onze 4 of 5 mei. Als dat gebeurt, uh, we, we kijken niet eens meer. We, we accepteren het niet en ieder jaar weer zullen er mensen opstaan en ik hoop in grote getallen die vragen om excuses. De rechter zei dat hij juridisch gezien niet zoveel over de zaak kan zeggen. Het kabinet mag namelijk zelf bepalen hoe en wanneer ze excuses maken. De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar nog iets verder omhoog dan eerder werd bekend. Het kabinet beloofde er al wat bij te doen, maar dat was nog niet genoeg volgens GroenLinks vanwege de hoge inflatie. De Tweede Kamer stemde dan ook in met een voorstel van de partij om er nog wat bij te doen. En de Spotify Wrapped is net geweest. Andere muzieklijstjes vliegen je deze dagen ook om de oren. En nu heb ik nog een statistiekje voor je. Namelijk die van het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio dit jaar. En dat is deze plaat. Het is de muzikale samenwerking In The Dark van Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. Tweede keer dat ze hem in hun zak kunnen steken. Vorig jaar stonden ze al met Hypnotized op nummer 1. Blijkt allemaal uit cijfers van Radiomonitor, schrijft nu.nl. Ed Sheeran met Overpass Graffiti staat dit jaar op plekje 2 als het gaat om meest gedraaide radionummers. En Direct met Through the Looking Glass op nummertje 3. Krijg je nog het weer, code geel in het noorden van het land. Door ijzel kan het daar spekglad zijn. En die waarschuwing geldt in de loop van de avond ook voor de rest van het land. Morgen begint ook nog glad, met eerst wat mist. En daarna vooral in het westen zonnig en 0 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat nog ongeveer 100 kilometer file in Noord-Holland. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Knaupenten in is de vertraging 10 minuten. Ook op de A4 richting Den Haag bij Roelevarensveen een kwartier vertraging. Op de A9 ook maar die bij de afrit AMC is het oponthoud 10 minuten. En de meeste vertraging is er nu op de N201 Hilversum uit Horend bij Meidrecht. Want daar sta je nog 40 minuten vast.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 aardigwetse dagen, dat het niet helemaal vlot zoals het zou moeten beginnen. Slyride, Dit komt uit het uh, gewone systeem. hoor. Dus, um, want ik had een heel andere iets in gedachten. Is van Ella Fitzgerald welkom bij, bij deze standwoord. Draait door live. Maar we gaan daar even rap uh, verandering in brengen met een, uh, een ander verhaal. Uh, nou, ik uh, had uh, iets in gedachten en uh, vervolgens zegt uh, de playlist ineens tegen mij uh, Dat ik hier iets anders uh, van. Nou, het is toch. <laughs> ik snap er helemaal niks van. Laten we dan maar even gewoon uit het non-stop uh, draaien. Love, down in the heart are hidden in the stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I look inside mine. Dingen look so bad. and try to Echt met, met de billen bloot. Lionel Richie met de UC. En Hilo van Kygo met Whitney Houston daarvoor. Tot zover het moment van de plekken uit het non stop systeem. Maar nu gaan we toch echt beginnen. Kate Bush.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 En het uh, leuke nieuws is uh, dat wij straks helemaal geen nieuwsoverzicht hebben. Of een uh, headlines van het nieuwshoofdpunten. Uh, wat hebben deze twee nummers met elkaar te maken? Focus met Hocus Pocus, dat was Thijs van Leer. En degene die je nu hoort is Perenis van Leer. Oftewel, zo'n vader, zo dochter. En dat uh, is de reden waarom we het even achter elkaar uh, lieten horen. Om te laten weten dat er toch wel degelijk overeenkomsten zijn in de muziek binnen hun familie. Dit is Lucas Schuurman en zo dadelijk gaan we met hem praten over het album wat hij heeft uitgebracht. Hallo! instrumentale muziek. Maar dat past denk ik ook wel een beetje bij de kerst. En terwijl eigenlijk ook een beetje normaal gesproken... de hoofdpunten van het nieuws zouden moeten klinken in dit programma. Maar normaal is dat altijd wel het geval. Moet ik iets recht zetten ten opzichte van vorige week. Want vorige week had ik min of meer aangekondigd in Alternative FM... dat ik iets zou doen met de muziek van Lucas Schuurman. En ik kom er ineens achter... Ik heb hem helemaal niet gedraaid. En uh, ja, dan moet ik uh, toch uh, even diep door het stof om wat aandacht aan te besteden. Dus heb ik hem ook aan de telefoon hangen. En dat is de reden waarom we hem ook even in de spotlight zetten. Maar uh, normaal gesproken zouden we dat in uh, Alternative FM doen. Waar het niet? En hij kan het ook beter zelf vertellen. Luca, goedenavond. Hi. Ja, want jij hebt uh, op uh, het moment uh, dat wij uh, spreken, uh, ben jij in aanloop naar een een of ander optreden, dacht ik. Ja, dat klopt. Uh, dat misschien uh, hoor je ook wel iets van uh, achtergrondgeluid of gerommel. Uh, ja. Ik ben um, momenteel bij uh, Broedplaats Sloot in Amsterdam en ik speel in een theatervoorstelling uh -huh. met Juliena Spies. Ja. En daar uh, speel ik ook muziek en, en een beetje, beetje als acteur ook. Acteur ook? Uh, ja, dat ben ik helemaal niet. Maar... <laughs> <laughs> nu even wel. Ja. We spelen tot en met uh, zaterdag. Uh, het, is, het, het, het is instrumentaal wat je maakt. Want dat viel mij uh, al ja. eerder op. Want uh, okay. eerder dit jaar heb je nog The Sun from Behind Scenes heb jij, uh, afgeleverd uit mijn hoofd. Dat klopt, hè? Ja, dat ja. klopt. En ik krijg nu ook uh, van een radiocollega in het land uh, te horen zo van... Wat is dit voor meditatieve muziek? <laughs> nou, dat kan ik dan meteen ook meteen gaan vragen. Maar uh, is het meditatief eigenlijk of niet? Uh, ja, dat is aan de luisteraar <laughs> natuurlijk. Ja, voor mij is het dat soms wel. En ja. Ik hoor dat het voor heel veel mensen zo is. Ja. Uh, ja, meditatieve muziek is niet mijn hoofddoel nee. uh, van als, als muzikant... Maar um, ik, ik denk dat er heel wat slechtere uitkomsten zijn. Toch? Ja. ja, nou, ik, ik, ik zou uh, bijna zeggen... Het is... Uh, pff, ja, ik vind het in, in, sowieso experimenteel. Dat, dat, dat is één kant van het verhaal. Um, en instrumentaal is het zeker. Um, ja. Ik zei al... From, uh, the sun, uh, wat zei ik ook weer? From the sun behind the scenes, the sun geloof ik, toch? behind dreams, ja. ja. Um, want dat was uh, het eerdere werk. Maar die staat niet op, deze, op dit album, Hollow. Nee, dat klopt. Ik heb uh, Hollow eigenlijk twee jaar geleden opgenomen. Mm -hmm. dus ik ook nog helemaal niet dat dat een album zou worden. Ik was toen bezig met sessies voor uh, een ander album, Translucid. Ja. Yeah. Um, maar ja, dat is totaal anders uitgevallen. Dus dat, dat is logisch dat dit daar niet is opgekomen. Maar dat was toch muziek die, uh, ja, die me bijbleef. En uh, op, op een gegeven moment dacht ik... ja, misschien moet ik er toch maar wat mee doen... Mm -hmm. Uh, maar ja, ik werk aan heel veel verschillende projecten. Dus de Song from Behind Dreams is dan, dat, ja, dat kwam dan even ervoor. Ja. En dat zal waarschijnlijk ook nog wel op een later album verschijnen. Ja. Maar uh, ja, in dit geval uh, valt het dus niet samen. Ja, het is, uh, maar goed, het, uh, het, het, het is natuurlijk heel bijzonder. Hoe ben jij eigenlijk uh, tot deze muziek uh, gekomen om het juist op deze manier te doen? Uh, ja, dat is een goede vraag. Een heel lang verhaal. Ja. Um, nou ja, uh, als je het een, ja. be een beetje enigszins zou kort, kort houden. Ja, ja. <laughs> het is voor mij een langer verhaal, denk ik, uh, hm. dan, dan voor jou. Ja. Um, ja, ik ben begonnen in, in ja, iets meer bandjes, uh, dat is al heel lang geleden. Hm. Eigenlijk steeds meer uh, wat abstracter muziek gaan maken en op een gegeven moment meer gaan improviseren. Ja. Uh, en dat steeds interessanter gaan vinden eigenlijk. Ja. En ja, dan, uh, dan, dan creëer je misschien op een gegeven moment... zo'n soort eigen uh, taal of zo van muziek. Uh, ik denk, ja, ja, dat uh, uh, is de, een beetje wat ik probeer. Ja. De, de taal van uh, muziek, mu instrumentale muziek is het eigenlijk. Dat, dat is wat je, wat je eigenlijk uh, ermee wil bereiken, denk ik. Ja, ja, ja instrumentaal vind ik... Dat spreekt mij zelf aan, omdat... Uh, omdat als je meteen tekst onderzet, of zo, dan wordt het meteen zo, um, zo concreet. Ja. En ik vind het abstracte van, van instrumentaal wel fijn. Omdat je er uh, zelf als luisteraar ook nog verschillende dingen in kan horen. Ja. Um, in plaats van dat je iets wordt opgelegd. Ja. Is het, is het uh, de bedoeling dat wij eigenlijk als luisteraar een beetje de beelden zelf erbij moeten gaan verzinnen? Bij de muziek die jij uh, brengt. Ja, ik denk dat dat wel een leuke manier is van luisteren. Hmm. <laughs> Zo vind ik dat zelf ook leuk om <laughs> ja. naar te luisteren. Mijn eigen beelden erbij te ja. Ja, zeker. Uh, ik, ik denk bijvoorbeeld, uh, waar dat ook uh, heel erg sterk op gebeurd is... op het album Waiting for Cousteau van Jean-Michel Jarre Als je dat wat zegt. Dat heb ik geluisterd, ja. Nadat, uh, nadat je de song van Behind Dreams had uh, geluisterd... dat je dat aan mij aangeraden. Ja. Uh, ja, dat klopt te gek. Ja. 46 ja. minuten is het uh, titelstuk alleen al, hè? dat is drie kwartier. <laughs> nou heb jij uh, ook op het album iets van uh, bijna 14 minuten uh, erop uh, staan. Ja, klopt. Uh, uh, dat zijn eigenlijk twee nummers ja? uh, die vanuit hetzelfde nummer zijn, uh, zijn ontstaan. Um, ik was de opnames soort van aan het masteren door, door mijn uh, tape uh, echo te halen. En mm. Uh, ja, een beetje, beetje mixklank meegeven um, en op een gegeven moment ontstond er een soort, van, uh, ja, een soort noise uh, gebeuren wat, wat als een spaceship kon ja. en toen ben ik daar maar een beetje mee gegaan dus ook het, uh, het mixproces kan zo best wel spontaan zijn uh, met ja. dat soort muziek. Ja, als je wat uh, op de achtergrond hoort, uh, we zijn er ook, uh, voor, wij zijn ook voorbereiding aan het uh, treffen voor een uh, live optreden van een uh, muzikant die vanavond uh, komt. Dus uh, okay. ja, uh, laat je daar vooral even niet door afleiden. Dus uh, goed, even over dat optreden wat je doet, want uh, dat, dat verhaal met die single die je al eerder hebt uitgebracht uh, dit jaar, dat heb je volgens mij ook opgenomen in de Amstelkerk. Dat stond erbij ja, er. Klopt. Ja. ja, dat was uh, uh, best wel bijzonder ook. Want uh, ik was toen gevraagd door het team Vrije Ruimte mm -hmm. uit Amsterdam... om uh, eigenlijk een, een evenement, uh, een happening die zij gingen doen... te begeleiden op uh, het orgel. Ja. Daar ben ik helemaal geen organist. Ik heb wel eens op een orgel gespeeld. Maar uh, da daarom vond ik dat ook een hele leuke uitdaging. Van, oh, oké, okay, een instrument dat ik nog niet zo goed ken. Kijk wat ik ermee kan. Ja. Uh, toen heb, uiteindelijk is dat... Uh, die happening is niet doorgegaan vanwege uh, corona. Mm. Uh, maar ik heb wel nog een repetitie kunnen doen daarvoor. In de Amstelkerk. En toen heb, ben ik <laughs> zo slim geweest om wat opnames te maken. Gewoon met mijn telefoon. Mm. Uh, en, en daar heb ik later de sound van Behind Dreams uit geremixt eigenlijk. Ja. Um, hallo, wat, wat wil je er eigenlijk mee... Bereiken. Ja, het klinkt misschien een <laughs> beetje zoiets van, ja, dus ik, ik maak het even concreet voor iemand die abstract is en eigenlijk mm -hmm. ja, uh, schildert met klanken, want, uh, want dat is het in feite eigenlijk, wat je doet. Maar wat wil je ermee bereiken? Ja, holo, ik, ik had die opnames liggen en ik zat er op een gegeven moment een keer naar te luisteren en dacht, dit, dit klinkt gewoon te gek. Mm. Uh, en, en ik vond het gewoon jammer dat, dat ik de enige was die ernaar aan het luisteren was. Ja. Um, het was gewoon een... Uh, ja, die, die opnamesessie, ik had zo'n sound te pakken daar. Dat, ja, gewoon heel groot en uh, uh, open en ruimtelijk. En, en daar wat stukken uit opgenomen die heel goed bij elkaar past. Ik vond het gewoon een mooi geheel. Ja. Um, ja, ik hoef er niet per se iets mee te zeggen of zo, maar ja. ik, ik vind het gewoon leuk als, uh, als mensen er naar kunnen luisteren. Zeg maar. ja. Uh, ja. Voel je je ook meer muziekkunstenaar? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. ja. Um, dan nog even over de muziek uh, waar ze dat kunnen vinden. Waar kunnen ze dat vinden? Uh, via mijn bandcamp en op allerlei streaming uh, zoals Spotify. Ja. Uh, Bandcamp is een lukaschuurman.bandcamp.com. Ja. En uh, Spotify, dan moet je maar gewoon Luka Schuurman, L-U-K-A, ja. Schuurman, zoeken. Heel en... belangrijk, de K. L-U-K-A. K, ja. K <laughs> Precies. Ja. En uh, als je het live wil horen, dan uh, uh, komen er ook een paar leuke data aan. Ja. En die zijn te vinden op een website of. Waar ja, ook? je kan op mijn website kijken, lucaschuurman.wordpress.com ja. ja. met mijn hoofd. Ja. Uh, en um, yeah. ja, dat. En, en mijn Instagram kan je in de gaten houden. Dat is het. Pas ik ook alles op. Ja, ja. ik wens je in ieder geval veel plezier vanavond. Uh, maar we gaan nog even een track uh, draaien en dat is Flames in Vibrant Colors van Lucas oh, Schuurman. Ja, leuk. Nou, geniet ervan en uh, ontzettend bedankt. Ik vind het heel tof om uh, in uitzending te zijn en uh, ik waardeer het heel erg ook dat je aan uh, dit soort muziek aandacht besteedt. Ja. Graag gedaan. Yes. Doet Mac uit 1990 met het stemgeluid van een dame die niet meer onder ons is. Christine McPhee. Uh, en er werd altijd hier binnen de, de burellen gezegd, dit is toch geen hit? Ja, zeker wel. Het is een top 10 hit uh, geweest. En dat zal ik uh, even in de richting van een collega op de dinsdagmorgen... maar even duidelijk maken dat het uh, wel degelijk een hit is geweest. Hij kende het niet. Nou, dat vind ik toch wel heel opvallend. Een kerstzang van Rob Murphy uit noord ierland The Christmas Eve. See such snow clouds at high Fuck this. Hello, you there, boy. Me, sir? Yes, you, my good fellow. Today's today. Today? Well, it's Christmas Day, of course. En deze magier is overigens ooit geweest hè, bij ons hier in uh, Zandvoort. Weliswaar in het programma Alternative FM. We hebben nog hier en daar wel wat uitzonderingen... als het gaat om mensen die niet uit Nederland komen. En hij is er een van. En 2016 was hij hier te de, de gast. Deze Rob Murphy met de Band. En toen heeft hij toch ook uh, best een heel mooi optreden ge gegeven. En eigenlijk blijft hij ook uh, met dit soort dingen uh, een goede vinger um, houden. Als het gaat om uh, dingen uh, maken die met de kerst uh, ja, te maken We hebben. Eigenlijk Christmas Eve. Um, denk ik uh, in de aanloop naar het kerstverhaal. Mooie single om naar te luisteren. Um, zo dadelijk, dan gaan wij weer een alternatieve VM doen. Uh, we hebben nog drie uh, donderdagen die we moeten vullen. En toevallig uh, zijn het alle drie uh, donderdagen die ook nog live uh, met optredens gepaard gaan. Vanavond, dat is straks dus tussen 8 en 10, is die te horen. Tobias Bader. Maar we beginnen zo dadelijk al om 7 uur. En uh, op 22 december uh, Loe Eddeks. En op 29 december is het Pien die hier komt. En die laatste, die heeft uh, haar studie en dat soort zaken in Engeland, in Schotland, uh, heeft ze gestudeerd. Maar dat is een ander verhaal. We gaan uh, nog even één nummer uh, draaien. En dat is een echte ouderwetse dance classic. Een beetje uh, de vezels van deze omroepen nog een beetje weergeven wat dat er gaat. Zaterdagmiddag tussen 2 en 5 doet uh, de heer Harms dat ook. En dit is er wel eentje uit, uh, dat, uh, uit dat platenvakje, mag je wel zeggen. Loose hands en slow down.